Ja, Yahweh vernieuwt het verbond. Welk verbond is dat wat hij vernieuwt? God maakt op de Sinai een verbond. En die schrijft hij op. Twee stenen tafelen. Dat is het verbond wat hij maakt. Op grond van dat verbond gaat hij een verbond met Israël. Hij zegt hou dat. Hoe kom ik nou toch op het thema ja, we vernieuwt het verbond. Hoe lang heeft dat volgehouden. Dat verbond met Israël. Wat op Sini gegeven is. Mozes was nog niet van de berg af, of hadden het al verklooid. En waar, hij kwam naar waar, God die zegt tegen hem, ga naar beneden. toe. zegt hij, ze hebben het al verbruikt, ver ver ver zegt hij. En Mozes wist nog niet wat er aan de gang was. Dus hij gaat naar beneden toe met zijn twee stenen tafelen. Hij die weg naar beneden toe. Komt hij beneden, ziet hij het gouden kalf. En hij wordt zo verschrikkelijk boos. Hij kon maar één ding doen. En Mozes was niet gauw boos, want hij was de... Amen. Mozes was de zachtmoedigste man... Op aarde. En toch kan die boos worden. En dan kan die platen pakken. En ze aan gruzelen gooien. Want in wezen heeft het volk de wet aan gruzelen gegooid. Wij noemen het wet. Maar het is natuurlijk niet de wet. Dat is voor ons natuurlijk een oud verhaal. Het is het verbond. Maar zoals Mozes de twee tafelen tegen de rotsen aankwakt. En ze laat versplinteren. Zo verbreken wij het verbond. Zodra we willen en wetens zondigen. Als God ze had gedaan wat hij gezegd had, had hij het hele volk uitgeroeid. En hij dreigt er ook mee. En Mozes gaat op zijn aangezicht en hij schreeuwt tot God. Heer, doe het toch niet? Wat zullen de Egyptenaren niet denken? Wat zullen de Syriërs niet denken? Wat zullen al die volkeren denken? En dan zie ik God al nadenken. Zo, maar jongen, Mozes is eigenlijk toch wel gelijk. Weet je, ik zal ze niet uh, vernietigen. Mozes, komt er naar boven toe. We gaan het verbond vernieuwen. Vanaf dat moment komt er ook een tabernakel. Want er moest natuurlijk nog verzoening en alles moest erbij komen. Ze hadden dus een verbond gekregen, nog helemaal zonder verzoening, zonder alles erbij. Het is een aantoonbaar iets, dat wij met alleen het verbond van God niet kunnen leven. Wij gaan fout. Iedereen heeft afgoden in zijn leven dingen waar we het beter weten dan als God. Dus met dat die tweede keer de wet gegeven wordt aan Mozes, want hij moet weer naar boven toe, zou je dus kunnen zeggen, God gaat het verbond vernieuwen. En dan kan hij later dat verbond in de tabernakel brengen, naar het allerheiligste. Daar kunnen dus de brandoffers komen, dan kan het wasvat kan er komen. Dan krijg je dus de hele tempeldienst, want dan moet God gaan tonen dat het volk eigenlijk genade krijgt. Dat als er iets fout gaat, dat ze heel serieus naar de priester moeten, zodat die priester dan in die tempel de handelingen kan verrichten voor het volk. Dus ook in Sinaï hebben we een vernield verbond. En dat gaat dus hoofdzakelijk om het feit dat Mozes voor de tweede keer de berg op moet. Dus niet alleen hebben we een nieuw of een vernield verbond door het bloed van Yeshua. Want als dit ene vernielde verbond loopt, dat wordt eigenlijk ingezet met het bloed van stieren en bokken. Dan moet dat bloed van stieren en bokken ook nog eens een keertje vernield gaan worden door het bloed van Yeshua. En dan kunnen dus de offerhanders van dat bloed, die kunnen inderdaad wegvallen, omdat we dan weten wat het echte bloed inhoudt. Dus broeders en zusters, we starten voor vanavond met het vernielde verbond. Weet je wat het leuke is? We zitten dus op de eerste elol van 5771. En het feit dat Mozes van de berg afkomt voor de tweede keer, is op één Elul. En dan gaat eigenlijk het vernielde bond werken. Dat is de reden waarom ik het thema gepakt heb vandaag. Omdat dat weer een overeenstemming is met zoveel duizend jaar terug. Dat Mozes van de berg afkomt op één Elul. En dan het vernielde verbond weer aan Israël voorlegt. Vandaar één Elol. We gaan beginnen in Exodus 34. Weet u nog waar het eerste verbond wordt gegeven? In welk hoofdstuk? Het verbond wordt door God gegeven in Exodus 20 en in Deuteronomium 5. Dank je wel. Dus in Exodus 20 en in de Deuteronomie, daar worden dus de eerste keer de verbonden gegeven. En de tweede keer is een 1, Elol. Jaweh zegt tot Mozes, nadat heel die geschiedenis heeft plaatsgevonden. Hou u twee stenen tafelen gelijk als die eerste, want die waren vernietigd. Het is ook goed om in deze maand, als we in de baan van het gebed zitten, om deze dingen te gedenken in je gebed. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, die jij verbrijzeld hebt, zegt hij. Klinkt een beetje dreigend, maar hij zegt, die jij verbruizeld hebt. Dus hou je twee stenen tafelen zoals die eerste, ik zal op de tafel de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafel, die ga je hebt. Dat wat God in woorden gesproken heeft, staat op zwart en wit op papier, of op steen. Het is allebei even geldend. Het gaat erom dat wat God gesproken heeft, is natuurlijk goed, maar wat hij op papier en op stenen laten zetten is nog net zo heftig. Je kan dus nooit zeggen, dat heeft hij weggedaan. En God heeft niet alleen maar de tien geboden op zijn tafels neergezet, maar hij heeft daarna zijn verbond laten schrijven in een boek of in een rol. En weet u nog waar die rol naartoe ging? De tafels die gingen in de ark en de rol die geschreven wordt met de hele Torah eromheen, de invulling daarvan, werd naast de ark gelegd in de heilige der heiligen. Weet u nog wat er over die rol gezegd wordt, over het boek van Mozes? Die zal zijn ten getuige tegen u. Dus je hoeft dus niet in die kist om die platen naar boven te halen. Dat cel dat op die platen staat, staat ook in het boek. Maar in dat boek, daar staan dus de vijf boeken van Mozes uiteindelijk helemaal gekomen. En wat we gaan doen met die tempel. Hoe we dus maar één keer per jaar door middel van de hoge priester naar het allerheiligste kunnen gaan. Om dit hele verzoeningssysteem in werking te brengen. Wij moeten het ons ook realiseren dat als we met een probleem zitten wat we niet goed hebben gedaan, dat we niet zeggen, oh ja, even bidden vader, ik heb een foutje gemaakt, sorry hoor. In de naam van Jezus, in de naam van Yeshua. Zijn ze, zeggen, oh, pff, dat is weer gebeurd. Eigenlijk kan dat niet. Als je het verbond van God verbreekt, kun je niet zomaar zeggen vader, sorry hoor, in de naam van Yeshua. Nee, je moet je gaan realiseren wat gebeurt er gebeurt op de berg als Mozes voor Gods aangezicht moet komen. En dan gaat de berg op. En God die gaat er een paar heftige dingen over zeggen. Moet eens luisteren. Hij zegt tegen Mozes: wees gereed tegen de morgen en beklim in de morgen de berg Sinei. Vervoeg u daar bij mij, zegt vader, op de top van de berg. Weet u nog hoe die berg eruit zag op de top? Een gigantische zware er eroverheen. Maar nu gaat hij voor de tweede keer. Nou zegt hij, toch niemand zal met u opklimmen. Er mag ook niemand gezien worden op de hele berg. Zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de nabijheid van de berg. Dus ook al mag Mozes naar boven toe in de wolk komen... er mag niemand in de buurt van die berg zijn. Het is echt heilige plaats, mag door niemand betreden worden. Toen hield Mozes twee stenen tafel gelijk als de eerste... Hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals Jahwe hem geboden had. Hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Luister goed. Jahwe daalde neder in de wolk en stelde zich daarbij hem en riep de naam van Jahwe uit. Let op de woorden. Vader die komt in de wolk. Vader is onzichtbaar. Maar hij komt in de wolk, dat heeft hij gezegd. Yahweh ja, daalde neer in een wolk, stelde zich daarbij hem op, dus Mozes komt erbij, en riep de naam van Yahweh uit. Wie roept er? Ja, we zelf. En wat roept hij uit? Zijn eigen naam. Weet u toevallig wat het woordje naam betekent in hebreeuws? Hashem. Ja. Inderdaad, Hashem. Onze Joodse broeders gebruiken het woord Hashem omdat ze de naam van Yahweh niet willen uitspreken. Omdat ooit het volk vervloekt is toen het nog terug was in Egypte. En daar de naam van Yahweh uitsprak tijdens afgoderijen. Werd er een vloek uitgesproken door Jeremia. En die heeft gezegd dat als je nou één keer flikt om de naam van Yahweh te gebruiken met jullie afgoderijen. Dan zou je sterven. Dus in Egypte zijn de joden begonnen. Dus niet bij de uittocht, maar later tot ze weer daarin waren. Om de naam van Yahweh uit te spreken met afgoderijen. Het zijn ook precies de Joodse broeders in Egypte die ons later de Septuaginta geven. Dan gaan ze dus de Hebreeuwse woorden gaan ze vertalen in het Grieks. Zo krijgen wij dus de Hebreeuwse teksten in het Grieks, in de Septuaginta. En het wordt door diezelfde Joden gedaan. Waarom staat er dus niet, uh, in de Septuaginta staat dan nog wel de JHWH aangegeven, maar hoe wordt het vertaald bij ons? Heren. Ja, en dan doen we het om het onderscheid te maken, tot we weten dat het over Yahweh gaat, over heren met hoofdletters. Want ergens anders staat dan weer heren met kleine letters en dat is weer Adonai. Dus het is logisch dat mensen fouten maken als het gaat over heren met hoofdletters en heren met kleine letters. Dus heren met hoofdletters is Yahweh en heren met kleine letters is Adonai. Nou zijn de joden wel consequent geweest, als ze het over Adonai hebben... Hebben ze het over? Yahweh. Ja, dus als we zeggen Adonai, hebben ze het exclusief over? Yahweh. Ja, als je zegt mijn heer in het Hebreeuws, is het Adon, met een i'tje ervoor, Adoni. Dan is het gewoon mijn heer, maar dan is het geen Adonai. We gaan het dadelijk in de tekst ook tegenkomen. Eén ding is wel wonderlijk, als je deze tekst ziet, Yahweh daalt neer, hij stelt zich bij Mozes op, en Yahweh riep de naam van Yahweh uit. Hij roept daar niet Hashem, met alle respect voor onze Joodse boeders. Hij noemt daar wel Hashem, Yahweh. Dus de naam is Yahweh. Jaweh ging aan hem voorbij en riep zelfs twee keer: Jaweh, Jaweh. Wie is dat? Hij is God. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Mooi is dat, hè? Jaweh, Jaweh, Elohim. God. Barmhartig, genadig, langmoedig. Groot van goede tierenheid en trouw. Dat is onze God. Wie is te bang van hem? Maar we vrezen hem wel. Maar toch moet je tussen angst, bang en vrezen... toch beseffen wat vrees is. Want vrees is echt opletten wat je doet en wat je laat. Het is gewoon ontzag hebben voor hem. Voor je vader bang wezen moet je niet doen. Dat moet je alleen maar doen... Als je je voorneemt om iets anders te doen dan dat hij gezegd heeft. Dan moet je echt op gaan letten. Want hij wil het niet. God is rechtvaardig. Hij kan met zijn rechtvaardigheid onze zonde niet door de vingers zien. Onmogelijk. Hij zal een offer moeten zien. Yahweh, Yahweh, Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Wil je dat in je hoofd opsluiten? Eigenlijk zou je het moeten zeggen als je je buigt voor vader... En je komt voor zijn aangezicht in gebed. Elke keer opnieuw. Al vraag je maar een zegen voor je brood. Realiseer je tot je voor deze vader staat. Deze God. Dan zegt hij in vers 7 de volgende dingen. Het is wel belangrijk om het te horen. Die goede tierenheid bestendigt. Dus onze God Yahweh. Die barmhartig, genadig, langmoedig, groot van trouw en goede tierenheid is. Die bestendigt goede tierenheid. Goede tierenheid. Alleen het klinkt al zo heerlijk. Iemand die goede tieren is. Die alleen maar goed is. Het goede geeft. Niets anders wil dan u het goede geven. Hij bestendigt dat goede tieren zijn. Zelfs al is die wereld goddeloos. Hij blijft regen en zon geven. En wind en alles gaan door. God is uitermate goede tieren. En wees maar blij dat hij hartstikke genadig is. En tot hij barmhartig is. Want daarom kan hij die goede tierenheid bestendigen, voort blijven zetten. Dankzij zijn genade en het offerstelsel wat hij heeft ingesteld. Hij doet die goede tierenheid bestendigen aan duizenden. En die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Noem dat maar geen goede tierenheid. Echt waar, het is een vreugde om het tot je door te laten dringen, totdat onze God is. Hij is heel wat barmhartiger als velen van onze vaders geweest zijn. Want die sloegen. Maar, zegt hij, de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid van onze vaderen bezoekt hij aan kinderen en kindskinderen... ...ja, tot aan het derde en het vierde geslacht. Is hij nou zo haatdragend of niet? Of dat hij toch niet echt vergeeft? Tot hij de zonde van onze vader is bezoekt aan onze kinderen en onze kindskinderen? Hoe denk je nou tot God mijn zonde bezoekt aan mijn kinderen? De kinderen worden opgevoed door de vader. Meestal gaan de kinderen door. Want ze worden door hun ouders grootgebracht. Ze gaan in dezelfde afgoderij door als de ouders. Dat wil niet zeggen dat kind geen reddingmogelijkheid heeft. Ook dat kind wordt door de geest van God op een of andere wijze aangeraakt en gaat keuzes maken keuzes maken, elementair tussen goed en tussen kwaad. Het heeft nog niets met Sabbat te maken. Als een mens daar niks van weet, weet hij het niet. Maar hij weet wel wat goed en kwaad is. Wat leugen stelen, moord, doodslag, andere dingen meer. Dus kinderen, die zetten zich door in wat ze door hun ouders is onderwezen. Dus God moet ook die zonde die ze geleerd hebben, bezoeken. Hij moet ze gaan onderwijzen, of hij stuurt er een evangelist op af, of hij stuurt iemand anders erop af, maar er wordt een evangelie gebracht. En dat doet hij, lieve broeders, tot aan het derde en het vierde geslacht. Dat doet hij ook met de, de goede tierenheid. Als je een gezegend voorgeslacht hebt, die je geld gebracht hebt in de wegen van de Heer, ik zeg niet dat het gegarandeerd altijd zo gaat, maar één ding is wel, hij is hartstikke trouw. En als jij het niet meer ziet of geen mogelijkheid meer hebt om je kinderen nog iets bij te brengen, want ze worden ook ouder, dan zeg je, vader dank u wel dat u de onderwijzer van mijn kinderen bent. Ik laat het aan u over geef ze in je hand schitterend om je kinderen in de hand van vader te leggen maar je moet het echt doen dan zal je zien dat vader bijzondere maatregelen neemt om je kinderen te laten zien hoe groot zijn genade is nou toen God dat gezegd had zijn eigen naam bekend gemaakt had Mozes moest haastig de aarde vallen want zo heftig is dat om dat te horen, lieve mensen Mozes knielde haastig ter aarde en boog zich neer. En dan zegt hij, indien, voorwaarde, indien. Ik, Mozes, genade in uw ogen gevonden heb, Here, Ga dan toch de heren in ons midden. Hé, hey, wat staat er ook weer, hier? Wat staat er in de grondtaal? Ik heb het net uitgelegd. Als de Heer staat met hoofdletters, staat er Yahweh, yud -He -He, in de grondtaal. Als dit er staat, staat er Adonai. Leuk is dat, hè? Dus hier zegt Mozes, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, Adonai, dan gaat toch Adonai in ons midden, want het is een hardnekkig volk. Maar vergeef. Onze ongerechtigheden en onze zonden, neem ons als erfdeel in bezit. Ik vind het schitterend. Zou je zo voor je kinderen willen bidden? Ik denk het wel, misschien heb je het nog nooit gedaan op die wijze. Maar neem nou deze teksten, doe dadelijk je Bijbel open als je thuis bent, Zonde je af, kniel voor het aangezicht van God en ga nou doen wat Mozes doet. Hij buigt zich ter stond voor hem neer, zegt vader... Ik wil spreken op grond van uw verbond. U zal de leermeester van mijn kinderen zijn. We hebben dat natuurlijk ook al gezien met Hanna en Samuel. Je hebt gezien hoe ze hem aanbood aan de Heer, van hem gebeden had. En uiteindelijk verkrijgt ze wat ze gebeden heeft. En hij zegt hij zal zijn leven lang in de tempel van de Heer zijn. Denk om dat dat knulletje getraind is in Torah. En hoe hij in de tempel van Yahweh moest dienen. En als je dan een jaar of vijf is, dan wordt dat jonge jongetje in de handen van Eli gegeven. Ja. Mooi hè? Ja, want later wordt ze echt gezegend weer met kinderen. Ja, met vijf kinderen. Een paar jongens en een paar meisjes, geloof ik hè? De jongens, twee meisjes. Echt waar, het is een zegen. Er staat ook bij dat God had haar buik toegesloten. Er moest een ervaring gemaakt worden, zodat het kind van God gebeden zou worden. Dat ene kind, Samuel, is door zijn moeder helemaal in de Torah onderwezen. Een vreugde voor dat kind dat hij weet dat hij dadelijk naar de tempel mag om bij Eli te dienen in het huis van God. Wij moeten onze kinderen, en als het niet gelukt is, gaan ze alsnog voor het aangezicht van God brengen en herinnert vader aan zijn verbond. Hij zegt, neem ons als erfdeel in bezit. Vader, neem mijn kinderen als erfdeel in uw bezit, op grond van uw verbond wat ik met u heb. ...op het bloed van Yeshua. Dan gaat hij verder. Hij zeide, zie... ...ik sluit een verbond... ...in het bijzijn van uw gehele volk... ...zal ik wonderen doen. Dus, hij zegt, vader... ...zie, ik sluit een verbond. Punt, komma. Dat is een nieuw... ...een uitlegging van wat daarvoor staat... Ik sluit een verbond. En wat houdt dat in? In het bijzijn van het hele volk zal ik wonderen doen. Hij doet geen wonderen stiekem op de binnenkamer bij Mozes. Een wondertje. En dan tegen iedereen vertellen, God heeft een wonder bij me gedaan. Nou moet je me geloven. Echt niet waar. Hij zegt, ik zal wonderen doen ten aanzien van het hele volk. Zoals niet gevrocht zijn op de hele aarde en bij al de volken Is nog nooit gebeurd. Het hele volk, in welks midden hij zijt, zal het werk van jaren zien. Want onzagwekkend is wat ik met u, dat volk, doe. Het is er ook ongelooflijk wat er gebeurd is. Met die hele uittocht met Sinei, door de woestijn heen. En hoe is het niet gerebeleerd door dat volk in die woestijn? Hoe moe had vader niet moeten worden en elke keer moest die tempeldienst weer in werking gezet worden. Hoeveel zijn er niet gedood in de woestijn? ...omdat het onmogelijk is om tegen vader in te gaan... ...om niet volledig in liefde te wandelen. En het vreugde is, wij hebben Gods liefde leren kennen door Yeshua. Voor ons is het toch een uitdaging om in liefde met God te wandelen... ...ook al zeggen de mensen om je heen... ...ja, een beetje eng hè? een beetje wetties zijn Dat is niet wetties. Het is gewoon onze liefdevolle relatie met onze vader. Hoe onzagwekkend is het wat God doet voor Israël. Eén ding... ...onderhoud wat ik je heden gebied. Hoe vaak moet hij dit nog zeggen? Moet je eens opzoeken in je concordantie. Onderhoud nou wat ik je heb gezegd. Doe het nou. Wees wijs. We zouden tegen onze kinderen zeggen... ...doe nou je huiswerk, dan heb je dadelijk betere cijfers. En doe je het niet, dan zeg je... ...doe het nou. Op dezelfde wijze vader, doe het nou. Ja? Onderhoud wat ik je gebied. Zie... Voor u uit verdrijf ik de amoriet, de kanen niet, heet dit Perizie, Hebben die pieten weer? Wij zitten met diezelfde ellende in ons leven. Hoeveel ieten hebben wij niet in onze buik zitten? En hoeveel gedachten van die pieten hebben we niet in ons hoofd zitten? Je durft ze niet uit te spreken. Want als mijn broeders dat weten wat ik in mijn hoofd heb zitten. Hebben jullie dat ook? Nou, je hebben er geen last van. Hè? Ik heb er wel last van. Maar die, al die ieten die in ons leven zitten is een ramp. En we moeten ermee dealen door niet naar ze te luisteren. Want als ik naar mijn gedachten luister en ik buig voor mijn eigen gedachten... ...heb ik een afgodsbeeld in mijn gedachten waarvoor ik buig. Dus het gaat er helemaal niet om dat ik gouden beeldjes maak. Dat doen we in onze tijd niet meer. Maar wat we in ons hoofd hebben zitten, is wel belangrijk. Onderhoud nou toch, mijn broeder en zuster, wat ik u heden gebied. Neem nou u in acht dat gij geen verbond sluit met die ite. Die in je hoofd zitten. Dat is voor Israël de rondomliggende volkeren. Geen verbond sluiten, want als je met hun een verbond sluit, gegarandeerd, je gaat fout met hun ongerechtigheid. Neem je in acht dat je geen verbond sluit met de inboders van het land. Waarheen gij gaat, dat is Canaan, Opdat zij niet tot een valstrik in uw midden zijn. Nou, wij zitten niet in het beloofde land, wij zitten in het... Goddeloze land, in het heidenland. Wij leren alleen kennen hoe het verbond van God is in zijn eigen land. Maar wij zullen ons hier in het buitenland gedragen alsof we in Israël zijn. Er is maar één door God geheiligd land, dat is Israël. Tot Israël eruit geschopt is vanwege ongerechtigheid. En nou weer terugkomt, wat een zegen van God. Ik wilde wel dat heel Israël getrouw was aan de Torah van God. Dan hadden ze geen oorlog meer te voeren in Israël. Dan lag er een band om de grens heen, als dan die Palestijnen of die Arabieren er tegenaan komen hollen, dan lopen ze ineens tegen een glazen wand, dan, dan snappen ze niet wat er is. Ze kunnen de grens niet over. En dan staan die Israëli's, die staan zo achter dat glas, weet je wel. Echt waar, alleen ze snappen het niet. En wij hebben het ook jarenlang niet gesnapt. Je moet gaan handelen zoals vader zegt. Neem je nou in acht dat gij geen verbond sluit met je tegenpartij. Ook al leven we in het land van onze tegenpartij. Ja, want zij zullen u tot een valstreek in het midden zijn. Integendeel, zegt hij nog. Integendeel. Hun altaren zal je omverhalen. Hun gewijde stenen, je moet ze verbreizelen. Net als Mozes de wet van God verbreizelde door hun goddeloos gedrag. Zo moeten wij de afgodendingen dingen verbreizelen. Niks ermee te maken wil hebben. Hun gewijde palen omhouden. Dat is een geestelijke zaak voor ons. ...niet meer gaan in de wegen van deze wereld. Geldt ook in de wegen van de traditionele kerken. Je kan toch niet meer terug... ...naar kerst kerstvieren en al die andere rommel. Ik heb een berichtje rondgestuurd over de paus. Dat er een protestantse theoloog is... ...die gaat adviseren om hem maar toch nummer één te maken... ...dat hij namens ons kan spreken. Wie gaat zijn hand opsteken, want ik ben het ermee eens. Echt toch niemand... Snap je? Het zal voor onze kinderen een vreugde zijn om van papa te horen hoe de wegen van de heer zijn. Hij zegt, die gewijde palen van die wereld moet je omhouden. Want gij zult je niet neerbuigen voor een andere god. Immers, Yahweh, wiens naam. Wat staat daar? Hé, hey, wist je dat totdat zijn naam was? Hij heet onder andere de nijverige. Dat is een van de namen van God. Hij heeft vele namen, Nochtans, zijn basisnaam is Yahweh. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. De basis van het ik ben is zijn. Hij is de altijd aanwezige, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wij zijn in de tijd tot stand gebracht. Dus vanuit Gods eeuwigheid tot Gods eeuwigheid, wij zijn in de tijd tot stand gebracht. Hij is de enige van eeuwig tot eeuwig. Onveranderd. En wat hij zegt, dat heb hij gezegd. En hij trekt zijn woord niet terug. Hij heet de Nijverige. Nou, als ze tegen mij zeggen. En ik kom in een bedrijf. En ze zeggen: Willem, let op, hè? die man. Geen gekke dingen, hij is zo jaloers als de Pieter. Ik denk: Oh, ben blij dat je me gewaarschuwd hebt. Maar lieve mensen, de naam van onze God is de Nijverige. Ik kan net een verhaaltje willen vertellen over mijn vrouw. Denk erom dat ik jaloers ben. Als er iemand aan mij rommelt. En ze zou daarin toestemmen. Echt waar, je kent jezelf niet meer. Maar ik weet zeker dat ze zo jaloers is... als ze ziet dat ik dat spelletje uithaal met een ander. Dat is een heilige jaloersheid... want het is van jou. Ja? Dus het wil niet zeggen dat het fout is. Maar weet wel... hij is de naïverige, de jaloerse. Hij heeft met jou een verbond gemaakt... dat kostte het leven van zijn zoon... zijn bloed... En denkt u dat hij het leuk vindt als jij, al is het maar in je hoofd, bedenkt hoe je de zonde zou kunnen doen. Want vader kent onze gedachten. Op het moment als wij van het spoor af gaan, wordt hij al gespannen en gaat er nou toch gebeuren. Totdat die zonde begint te komen en dan zeg je, ja hier ga ik niet aan beginnen. Dan zegt vader gelukkig, dan hoef ik ook niet echt meer naar ijverig te zijn, want dan moet ik natuurlijk een klap uitdelen. Want dat zit dus aan zijn wet vast. He? Hij is de na-ijverige, want Hij is een na-ijverig God. Hij is zo jaloers op u en op mij, maar dat heeft met zijn liefde te maken. Met dat hij je gekocht heeft en betaald. Weet je dat dit gewoon evangelie is wat hier is? Het is wel de Torah natuurlijk, het is de wet van God, maar die wet is puur evangelie. Het is genadeprediking. Hij sluit toch geen verbond met de inwoners van het land? Want. Wanneer zij hun goden over nalopen en aan hun goden offeren, dan zouden zij u, broeder en zuster, uitnodigen en gij zou van hun slachtoffer eten. Wil je zeggen dat je niet bij je buurman kan gaan eten? Heb je niks mee te doen. Het gaat om wie je dient. Dus als je buurman je uitnodigt, kom bij hem aan tafel zitten en dan kunnen we het offerlang van Baal eten. Dat gaat echt niet gebeuren. Dan zou je rustig kunnen zeggen: nee, moest luisteren. Ik kan dat niet. Ik kan alleen maar offervlees eten. wat aan mijn God geofferd is. Zou die het nou niet gezegd hebben over dat offervlees van de Abaal. kan je rustig met hem een rund eten. Totaal geen probleem. Maar als hij zegt: dit is gewijd aan Baal. dan zeg ik: ik kan niet eten. We weten dat het vlees. In alle Arabieren is gewijd aan. Alla. Maar je kan het rustig kopen. Wat is een afgod? Een afgod is niks. Want er is dus maar één god. Dus als ik vlees op de markt koop en de man zegt niet tegen mij, dit is aan Baal geofferd. Dan zie ik allemaal een probleem. Dan zeg ik, nou dan koop ik het liever niet. Dan ga ik door. Maar als ik vlees koop, wie is Baal? Baal is niks. En ik maak het klaar, eet ik heerlijk vlees. Maar als ik met die man aan tafel zit en hij zegt dit vlees is gewijd aan baal, ga ik niet eten. Want dan heb ik dus gemeenschap met die man en dan zegt Paulus in het Nieuwe Testament, ja, dan moet ik zijn geweten niet sterken door met hem dat baalvlees te eten. Die baal is niks, maar hij gelooft dat het vlees aan baal gewijd is. Dus hij eet dat met respect voor baal. Nou daar zal ik hem dus niet in versterken door met hem mee te eten. Dus dat vlees is gewoon dezelfde koe die wij ook zouden slachten. En het wijden aan Baal is niets. Kom je in Japan, is het weer aan een andere god gewijd. Dat zou betekenen dat je niet in één hotel kan eten van het vlees wat je koopt. Nee? Dus hou in de gaten, als je met een afgoden aan tafel zit, tot hij niets wijdt aan de afgod. Want dan zeg je, dat eet ik niet. Lieve mensen, sluit geen verbond met de inwoners van dit land. Als iemand zegt, dit is aan Baal gewijd, stoppen. Wanneer zij hun goden overspelig nalopen. Ja. Zij hun goden offeren, dan zouden zij u uitnodigen. Gij zult van hun slachtoffer eten. Dat moet je dus niet doen. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt. en zij haar goden overspelig nalopen. die dochters waar je dan mee getrouwd bent. dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen. van hun afgoden verleiden. Je kan dus je zoon niet ten huwelijk geven, of je dochter ten huwelijk geven... aan degene die de afgoden dienen. Gaat gewoon niet. Ik weet, er zijn tijden dat je het niet meer kan tegenhouden. Dan moet je het loslaten. Dan kan je alleen nog tegen je kind zeggen... dit wil ik beslist niet. Je gaat over mijn grenzen heen. En dan laat het los. Ze blijven je kind. Maar je moet ze niet ongewaarschuwd laten gaan. Ga je je dochter aan een, uh, ja, aan een wereldse man geven... dan gaan de wereldse praktijken gaan spelen... En dan zegt hij in onze kinderen overvloeden: Gegoten goden zult gij niet maken. Nou, dat is duidelijk. Wij doen dat niet meer. Maar die gegoten goden, goden zitten wel in ons hoofd. Dus wat we in ons hoofd bedenken, waarvan God zegt dat moet niet gebeuren, dan ben je dus een afgod ontbouwen in je eigen denken. Ja, wie die zegt tot Mozes. Ja, wie die zegt wat. He? In klein, het is maar een klein hoofdstukje wat we lezen hoor. Alleen we lezen maar versje voor versje. We moeten erover nadenken. Zo moet je voor jezelf ook de Bijbel lezen. Ja, maar die zegt tot Mozes, schrijf u deze woorden op. Want op grond van deze woorden, dit is de basis waar het op gaat. Hoe kun je nou zeggen tot God het weg gedaan hebt? Hij zegt op grond van deze woorden, zegt hij, maak ik het verbond. Heb ik met u en met Israël een verbond gesloten. Welk verbond zijn wij nou als christenen aangegaan? Want in dat verbond van Israël hebt hij het over bloed van stieren en bokken. En dat wordt uiteindelijk het bloed van Yeshua. Wij krijgen deel aan het verbond van God met Israël. Dan geldt toch de basis van het verbond. Het is ongelooflijk dat Rome zoveel invloed heeft gekregen. Tot de hele christenheid een andere weg gewandeld heeft. Lieve mensen, op grond van deze woorden heb ik met u... En met Israël een verbond gesloten. Wij kunnen als christenen nooit om Gods verbond heen. Gaat echt niet. Hij was daar bij Yahweh 40 dagen. Dus de tweede keer de berg opgegaan. Yahweh in de wolk vertelt hem precies wat er gebeuren moet. Hij zet ze weer op twee stenen tafelen. Ja. 40 dagen, 40 nachten. Hij at geen brood, hij dronk geen water. En hij, dat is Abba Yahweh, schreef op de tafelen de woorden van het verbond. En wat is het verbond? Tien woorden. Die tien woorden gaan in de kist. Deksel over de kist, het verzoendeksel. Twee engelen op de kist die de zaak in de wacht houden. Op grond van die kist is het bloed van Yeshua gesprenkeld. Over dat verbond van de tien woorden... En dat boek van Mozes wat ernaast ligt geeft ons alle instructies hoe we God kunnen benaderen op grond van het verbond met bloed en priesters en tempel en de grote verzoendag en bezuinendag. Ja, dus we zijn nu weer uitkijken naar bezuinendag en de Christenen zeggen: ach, al die feesten zijn weg. Het is slechts een schaduw. Nee, het is een schaduw van wat komen moet. Ja, zo gaan we erin door. Dus dat verbond gaat over de tien woorden. Het laatste stukje. Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, en dan staat er tussen haakjes achter, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes toen hij van de berg afdaalde. Dus toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde. Hij wist het niet. Doordat hij met hem jawee gesproken had, komt u ook zo uit je stille kamer? Als je met vader gesproken heeft. Ik denk, als je vanaf vandaag gaat herinneren wat we gelezen hebben. Dan ga je je beseffen, als je bij de heerlijkheid van Abbejawe komt. Of dat je zijn woord opent. Want daar gaat het om. Want je verdiept je in zijn woord. Tot eigenlijk je gelaat al begint te stralen. Als je gaat beseffen wat vader je vertelt. Hè? Heb je wel eens je huwelijkverbond aangelezen? Waartoe je vrouw verplicht is? En hebt de vrouw wel eens het bond bekeken waartoe de man verplicht is? Echt waar je wil maar één ding, dat is liefde geven. Als je dit gaat zien met vader, denk je wat een liefde. Wat een zorg, wat een barmhartigheid. Dan ga je je gezicht van helemaal fris worden. Het is bijna niet mogelijk om nog depressief te zijn. Ja, het is wel mogelijk. Maar het is een vreugde om je zo te verdiepen in het je er zo in te verblijden in wat vader je hebt gezegd. Dat je er maar één ding kan, gaan stralen als Mozes. Maar Mozes zelf had het niet door. Maar hij kwam bij vader vandaan en hij straalde. Totdat hij vader gesproken had. Toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde. Nou, ze durfden er niet eens bij. Hij zag er zo heerlijk uit, zo heilig, wat hij afstraalde. Dan denk je, nou, dit, dit, daar durf ik niet bij te gaan staan. Dus ze hielden afstand van Mozes toen hij naar beneden kwam. Met zijn verbondstabletten. Mozes en Aaron hadden een dienst. In het allerheiligste van de tempel. De tempel is nog maar een schaduwbeeld van de werkelijkheid wat in de hemel is. Yeshua is onze hoge priester. Hij is de enige die opgevaren is en ingaat tot het allerheiligste. Als we ons dat beseffen, gaat dan in de geest... Naar het allerhemelste heiligdom en wees zeer uh, overtuigd dat je voor Gods aangezicht staat als u bidt. Hij is heel dichtbij. Je bent zo dichtbij, je vader is geest, hij is alomtegenwoordig. Hij ziet alles wat je doet, hij, weet al, hij kent je gedachten. Je bent zo verschrikkelijk dichtbij. Je mag je beseffen dat als je je knieën buigt, dat je bij Abba voor zijn stoel staat. En Yeshua staat ertussen en hij dient met zijn eigen bloed. Of dat ons gebed aangenaam is voor God. Ik zeg het wel eens als een soort grapje. Ik loop met mijn hoofd in de wolken, in de hemel. En met mijn voeten op aarde. Maar je kan aan de gang van mijn voeten zijn. tot ik een relatie heb met onze Vader in de hemel. Het is maar een geestelijke voorstelling. Hè? Het is overdrachtelijk. Zijn gelaat als hij bij God vandaan komt. En het gaat nog verder. Hè? Hij gaat er dadelijk ook nog een doek overheen doen. En dan gaan we eens kijken wanneer hij nou die doek eroverheen doet. en wanneer hij hem af doet. Het is echt, het is mooi om erover na te denken. Maar zij durfden hem niet meer recht aan te kijken. Zo heerlijk was Mozes toen hij bij vader vandaan kwam. Ik geef het maar als overdrachtelijke zin. Als u vanuit uw gebedskamer komt of vanuit het moment dat je met vader in gesprek bent, laat de heerlijkheid zijn. Als u met zonde vervuld bent en je gaat door met zondigen, je weet dat je fouten maakt, heb je helemaal geen vredige samenkomst met vader. Wij kunnen als gelovigen eigenlijk niet meer zondigen zonder problemen. Zodra je maar de kleinste zonde doet, gaat het al rommel in je buik zien. Ja, vader vergeef me, dit wil ik niet, dat is mijn oude Willem. Mozes riep tot hen, tot zich, en Aaron en de vorsten in de vergadering keerden tot hen terug. En Mozes sprak hen toe, met zijn stralende gezicht. Ze waren bang van hem. Maar de leiders van het volk, onder leiding van Aaron, komen terug bij Mozes. Daarna naderde al de Israëlieten. Dus eerst de leiders en daarachter komen de Israëlieten te staan. Hij gebood hun al wat Yahweh tot hem gesproken had op de berg Sine. Daar gaat hij weer. Alles wat Yahweh gesproken had, dat is gewoon wat hij gezegd heeft. Dat moet het volk horen en zo moet het leven. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij de doek voor zijn gelaat. Dus hij heeft al die tijd staan spreken vanuit de heerlijkheid van God. Het was een geweldig indrukwekkend iets. Dat volk zag de heerlijkheid van God van het gezicht van Mozes afstralen. Die heerlijkheid van God, lieve mensen, moet ook van ons afstralen. Het moet een vreugde zijn voor anderen om ons te ontmoeten. Alleen als ze niet goed of koosje zijn, dan zullen ze je haten vanwege je heerlijkheid. De wereld haat ons. Ze willen met ons alles doen, maar hou je mond over het verbond van jouw als hij klaar was met spreken, doet hij de doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht van Yahweh, hé, hey, daar ging hij weer. Want hij is één keer de berg op geweest, heeft de tien geboden gekregen. En dan gaat hij die tien geboden naartoe brengen, in de tent die klaargemaakt was, die gaan in die kist. En dan gaat natuurlijk de tempeldienst zachtjes in werking. Wanneer Mozes kwam voor het aangezicht van Yahweh, dat is normaal als je de tent inging... Om met hem te spreken deed hij de doek af. Dus hij doet zijn doek af als hij weer voor het aangezicht van vader komt, maar dan in de tempel. Daarna ging hij naar buiten en zeide dan de Israëlieten wat geboden was. Hij doet de doek af voor het aangezicht van God, totdat hij naar buiten ging. Daarna ging hij naar buiten en zei tot de Israelite wat er geboden was. De volgende. Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat zijn huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat. Typisch, hè? komt hij bij God weg, komt hij uit de tempel, doet hij het weer voor zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met Abba weer te spreken. Want dan ging hij dus weer af. Maar het is net andersom als dat wij onze Joodse broeders zien doen. Want als die voor de kotel staan, wat doen ze dan? Voor Gods aangezicht? Daar gaat hij over hun hoofd heen. Dat is natuurlijk wel een eerlijk bedoeld uh, gebaar. Want als je dus leest in de boeken van, de, van Israël, dan zie je dat ze hun kippaatje ook dragen. En dan zeggen ze dat is de hand van God. En ik vind het een schitterend beeld. Dus als ik in een Joodse boerder zit en ik zie hem de kippa opdoen, dan weet ik dat hij denkt en weet en aanvaardt dat de hand van God op zijn hoofd is. Maar het is toch een bedekt hoofd. En Paulus heeft ons geleerd dat mannen zullen met een onbedekt hoofd bidden. Wanneer dus de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes het doek weer voor zijn gelaat. Dus als de Israëlieten het zagen. Dus dat vind ik heel wonderlijk. Wat Mozes dus doet met zijn bedekken van zijn hoofd, dat doet het Joodse volk momenteel andersom. Met alle respect, hè. Want als ik in de Joodse synagoge kom, dan liggen de petjes klaar, de kieppadjes, en een kiep op je hoofd. Om niet de boel te verstoren, want het is een respectshandeling. Maar eigenlijk zegt Abba, een man zal zijn hoofd niet dekken. Ja, en weet je waarom nou een vrouw de hoofd moet dekken? Omwille van de man. Want de man is haar hoofd. Maar in dat hele hoofdstukje spreekt hij dus over wie nou het hoofd is. Zo is Christus het hoofd van de gemeente. En zo is de man het hoofd van de vrouw. En daarom moet de vrouw haar hoofd dekken. Dan staat er ook door Paulus geschreven dat de vrouw haar lange haar gekregen heeft tot deksel. Dus als een vrouw gewoon haar lange haar heeft, is ze gedekt. En dat is vanwege haar man, want die is haar hoofd. Dus als ze lang haar heeft, dan is haar hoofd gedekt, want ze erkent het gezag van haar man. Zou nou een vrouw kortgeschoren haar hebben, dan zou ze zich eigenlijk moeten bedekken. Daarom zie je alle vrouwen, ook bij onze Joodse broeders, netjes gedekt zijn. Of ze een lang of kort haar hebben. Paulus legt het ons keurig uit in, in, in, in Korinthebrief. Ja, de vrouw is gedekt... Dat eer van de man, want de man is het hoofd. Onze tijd is voorbij, het is half tien. Ik zou zeggen, God is tof, een goede maand. Bedenk waar we het over gehad hebben. Bedenk je de heiligheid die er is als je voor Gods aangezicht komt. En bedenk je ook dat je gezicht kan stralen als je uitgepraat bent met Abba Yahweh. Want we leven nog steeds onder de verzoening die Hij voor ons tot stand gebracht heeft. Het is een vreugde om in blijdschap voor zijn aangezicht te komen. Zullen we nog een lied zingen?